President Nkurunziza van Burundi zegt op internet dat hij terug is in zijn land. Dat is nog niet uit onafhankelijke bron bevestigd. De president wil zich in strijd met de wet verkiesbaar stellen voor een derde termijn. En dat voornemen leidt al weken tot gewelddadige protesten en eergisteren tot een koepoging. De sleutelpersonen daarachter zijn vanmorgen opgepakt. Rusland eist van Frankrijk een schadevergoeding van bijna 1,2 miljard euro... omdat het twee marineschepen niet heeft geleverd. Dat meldt persbureau Reuters. Frankrijk blies de levering af na de Russische annexatie van de Krim... en de Russische steun aan de separatisten in Oost-Oekraïne. Filip Cocu is door de Nederlandse trainersvereniging uitgeroepen... tot trainer van het jaar. De afgelopen twee jaar ging hij naar die Urinus Michels Award... zoals hij heet, naar Frank de Boer. En in een bos zijn vannacht twee jongens van 13 en 16 aangehouden voor joyriding. Ze waren met een auto uit de bocht gevlogen en tegen een boom aangereden. Even daarvoor trokken ze de aandacht al van de politie... doordat de auto zonder licht, slingerend en veel te hard rondreed. De twee botsen dus uiteindelijk tegen een geparkeerde auto... en vlogen even later uit de bocht. De jongens zijn volgens de politie ongedeerd. Ze hebben dus wel grote schade aangericht. Het weer. Vanmiddag vooral in het noorden en midden nog wat wolkenvelden. Geleidelijk breekt de zon vaker door. In het zuiden is het al zonnig. Het is 11 tot 18 graden. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag droog en weer wat zon. En het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A15 van Gorkum naar Europort staat bij Rotterdam Charloes 3 kilometer file door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. En op de A16 Rotterdam Breda bij Rotterdam Feyenoord 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen, en daar is de rechte rijstrook nog dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker!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 the journey, it never ends, long as I'm happy, I pass the test, you're trying to shake. De Euro Breakdown hier op TV in Tot Ondertussen minuten 7, minuten over 4. En we zijn begonnen met 21. Echte Bob sinclair uh, samen zit eraan. En dat kan kloppen, want het is uit Bob Sinclair. Samen met Don Real De Five. 21 dus deze week uh, in de Euro Breakdown. Maar hoe zag de lijst er nou voor de rest uit? De eerste kwart heb je al gehad van uh, onze Sander. De tweede kwart, uh, die komt eraan. Ik hoop dat het uh, een beetje blijft doen. En anders uh, krijgen we weer een andere ronde. Succes! Al één week in de lijst, op nummer 30 hebben we Zara Larsen met undercover. Uncover. En dat is zo'n mooie dame, hè, tweede. Oh, ik ben verliefd op haar. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 29 is Clean Bandit met Stronger. Al 20 weken in de lijst op nummer 28, zijn hoogste notering is 1. Omi met Cheerleader. En op nummer 27, vorige week stond hij op 15. Rihanna en Kanye West met 5 Seconds. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 26 is Keigo featuring Parson James met Dol the Show. En op nummer 25, hoogste notering 1, is Echo Smith met Cool Kid. En op nummer 24, Years and Years met King. En op nummer 23 hebben we Seth featuring Selena Gomez met I Want You To Know. Al 12 weken in de lijst op nummer 22 is Sia featuring The Weeknd and Diplo met Elastic Heart. En we hebben hem net gehoord op nummer 21, Bob Sinclair, Fichu, Dal, Dalmen met the 5. Op nummer 20, hoogste notering is 5, Ariana Grande met One Last Time. En op nummer 19 hebben we Rihanna met American Action Gem. De, de Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, nummer 18, die is in handen van Ed Sheeran oh. samen met Holly Ellen. All about it. Oh. Blijven zitten deze week 8 weken lang in de lijst alweer. Who do 18... have? I, and I quit And your dad don't like it when I talk my shit I'm all about it baby I'm all about it baby You're Staying up late just to pass the time And your pants don't like it when you getting high But I'm all about it baby I'm all about it baby mm -hmm. I'm not a rapper just a a game plan I'll play guitar, No need to worry about my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 the continent.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 Hit up I think I'ma call you blood She loves something yeah. uh, In the club with the lights off But you act a shot, Fox Come and show me that job, Fifth Harmony samen met de Kidding. Uh -huh, nou ja, zo heet hij inderdaad, wordt het. Nummer 16 deze week in de Journey Breakdown, twee weken pas in de lijst. En ze zijn aardig gestegen, want we stonden vorige week nog op uh, 32. Give it, give me, dus het gaat de goede kant op met uh, Fifth Harmony. Tijd om even rond te kijken in Artiestenland. Hoe gaat het daar? Nou, um, het gaat goed. Goed teken voor uh, de fans van uh, Oasis. Want de afgelopen maanden zijn de speculaties niet van de, uh, van de lucht over een randtree van Oasis. De ruzie tussen Liam en Noel Gallinger was de laatste drempel in een randtree. Maar nu deze is uh, bijgelegd, zou de band opnieuw verder kunnen? Nou, dat zou je denken. Toch uh, lijkt het nog steeds niet te boteren tussen die twee. En ook de rest uh, van Oasis uh, wil wel verder. Maar dan zonder Noel. De gesprekken met de overige bandleden zijn nog in een beginstadium, maar het is niet ondenkbaar dat de groep een doorstart maakt. En het kan wel eens uh, sneller zijn dan gepland met het festivalseizoen dat op het punt van beginnen staat natuurlijk. Maar zo wordt er al gesproken over de band The Rain, dat een nieuwe naam uh, voor het nieuwe Oasis zou kunnen krijgen. Pink dan. Pink die kan uh, ergens niet tegen. En uh, eigenlijk zou iedereen er niet tegen moeten kunnen. Want Pink die heeft uh, moeite met pesten. Ze reageert uh, te snel en komt uh, dan wel voor anderen op. De zangeres deed een boekje open in een gesprek met uh, Entertainment Tonight. Veel mensen denken dat ik stoer ben, maar ik ben ook gewoon een mens. Al dus Pink. Vorige maand kreeg de zangeres een uh, stroom opmerkingen over zich heen over foto's. Waarop zichtbaar was dat de zangeres uh, dikker was geworden. Nou, Pink gaf aan dat ze aan het genieten is. En inderdaad uh, lekker wil koken en eten. Nou, Ik geef haar helemaal groot gelijk. Mensen ventileren hun mening heel snel op social media... en ik reageer erop door te zeggen dat ik uh, hun mening niet belangrijk vind. Al dus de zanger is pink. Elton John dan. Uh, laatst was het uh, zoveeljarig, weet ik. Wat, wat was het ook weer in Engeland over Billy, Joe, uh, Billy Elliot, die uh, ja, musical? Dat weet ik ook niet precies. Nou ja, laatst was er uh, in Engeland uh, iets helemaal belangrijks over uh, Billy Elliott. Maar uh, Sir Elton John wil een film maken van een succesvolle musical. Uh, de zanger onthulde zijn plannen na afloop van een show in Londen. Het zou geweldig zijn om een uh, filmversie te maken. Er zijn nog veel meer liedjes uh, die de musical niet hebben gehaald... en die passen dan goed in de film. Al dus de Britse zanger, John, uh, Elton John, wil in de film... een aantal dingen laten zien die in het theater niet te realiseren waren... Billy Elliot werd recent verlengd tot december 2016 en is te zien op West End. De Nederlandse versie is momenteel te zien in het Circus Theater in Den Haag. En echt een aanrader. Ben je er nog niet naartoe geweest, ga er absoluut naartoe. Want het is een hele goede musical. dan? Kanksten is uh, net uh, uit de lijst verdwenen in Europa. Na acht weken. Maar uh, ze spelen uh, niet... Nee, ze gaan uh, optredens cancelen. Kingston speelt op uh, Hemelvaartsdag, niet op uh, Douwpop en uh, Oerrak... vanwege stemproblemen van Elo Eloy uh, Youssef. Ook het optreden tijdens uh, het muziekweekend in uh, Pesse is uit de agenda geschrapt. De eerstvolgende show van Kingston zijn daardoor in uh, Alfa aan de Rijn op 5 juni is dat. En de Festival Indian Summer op 6 juni en Pinkpop op 13 juni. We vinden het vervelend en doen niets liever dan de spelen, anders hun. Maar gezondheid gaat boven alles. En dat kan ik heel goed begrijpen. Madame Tussaud dan. Niet de Madame Tussaud in Amsterdam. Nee, we gaan naar Madame Tussaud in Los Angeles. De Australische zangeres staat nu in het rijtje sterren. Samen met Beyoncé en Justin Bieber, die al in het museum staan. De 18-jarige zangeres was erg enthousiast. Oh my god, eindelijk een plekje. Uh, eindelijk, ma oh, nou, eindelijk mag ik vertellen dat uh, Madame Tussauds een wassen beeld van me heeft gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over de zangeres Lord. De zangeres was uh, onder de indruk uh, van de details waarmee uh, haar beeld tot stand is gekomen. En uh, Madame Tussauds was uh, erg gepassioneerd. Zo dus twitterde zij op haar uh, Twitter-account natuurlijk. Alan Thicke, wie kent hem niet? Dat is de vader van uh, Robin Thicke, van die uh, hè, mooie hit... Um, ja, Blurred Lines. Ja, Blurred Lines. Moest even denken. Ik denk, hoe heet die ook alweer? Robin Thicke Blurred Lines, ja. Uh, Ellen Thicke en zijn vrouw die hebben laten weten namelijk dat ze de, in de moed raken van de muziek van hun zoon. Nou, hoe smeriger kan je dat hebben? Als we wat aan het rotzooien zijn, dan houden we van sex therapy, zo zegt Ellen uh, Thicke. En dat is dan weer de titel van de track van Robin Thicke. Nou, binnen een uur uh, na de uitlatingen van Paps reageerde Robin uh, via Twitter. Pap, ik hoorde wat je zei over mijn nummers en <laughs> ik wil dat je al mijn muziek meteen teruggeeft. Nou, dat is de enige uh, reactie die Paps uh, zo'n lief uh, kan uh, geven. Ik hoop niet dat er... Uh... Nou ja, laat maar. <laughs> Goed. Um, hoe hebben ze het dan gedaan toen ze Robin Tik maakte, weet jij dat? Nee, dat wil ik weten. Wel, welk nummer was het toen? Ja, ik wil het genees weten. Oh. Nou ja. Uh, Christina Millian uh, dan. Uh, ze wil nog steeds niet bevestigen... maar het lijkt er erg op dat Christina Millian uh, en Lil Wayne een zeker zijn. In een recent interview zei ze de, de geheimzinnigheid rond de relatie wel leuk vindt. Wat ik zo leuk vind aan Lil Wayne? Heel veel, zegt ze. Uh, hij is origineel. Liefde past uh, het best bij hem. Net als met familie. Ja, zelfs met God en onze relatie. Bleef ze nog uh, aardig verhullend erin. Op uh, Snapchat deelde zij ook een uh, foto van een nieuwe tattoo met de tekst uh, Love Heart TNT. Een TNT daar dan toch weer uh, heel duidelijk op: Tina en Tunici, wat de namen van het uh, nieuwe setje zijn. Okay. Heb je nog meer? Uh, ik heb niks meer te liegen. Heb jij nog wat te liegen toevallig? Oh, ik heb nog wel wat te liegen. One Direction? Ja, helemaal vergeten. Wat de fuck is er nou met One Direction? Dit keer niet what the fuck is nou met Justin Bieber... maar what the fuck is nou met One Direction. Want uh, fans van One Direction, van 1D, uh, die gaan in actie. Een Groep fans uh, van de band probeert de track No Control op nummer 1 te krijgen... in de Engelse official chart. Die track is geschreven door Liam en Lewis. Lane, Amy, Lin en China vinden dat het uh, album voor te weinig aandacht uh, is gebracht. En ze zouden graag willen dat het management van 1D No Control uitbrengt als single... Die trick laat de zangkwaliteit van de groep goed naar voren komen, vertelt Sheenem. En het is het favoriet van heel veel fans. Nou, de campagne van de vier dames heeft tot nu toe al meer dan 33,3 miljoen mensen bereikt. Via Thunderclap uh, roepen de Britten op om No Control te beluisteren via Spotify en te downloaden via iTunes. Uh, dit telt allemaal mee voor de belangrijkste chart van Engeland. Louis en Niall reageren al positief op de actie en hebben de fans uh, dan ook bedankt. Nou, we gaan meemaken of hij in Europa, uh, niet alleen in Engeland... maar in de rest van Europa, ook hoger in de hitlijsten gaat komen. Dan merk je het vanzelf, want dan zal hij ook in de Euro Breakdown terechtkomen. Wat ik persoonlijk niet hoop. Oh, zei ik dat hard op? <laughs> maar goed, uh, ik heb er uh, weinig invloed op op de lijsten. Uh, dat wordt gewoon door uh, iedereen uh, thuis, door jou thuis onder andere... Uh, gewoon beslist. Gewoon veel tracks downloaden. Op de nette manier. Veel tracks streamen en dan... Uh, Komt het voorzelf goed? Net zoals met deze. Florence in de machine heb ik het dan over. Die staat op nummer 13 deze week. Eén plaatsje gestegen in hun vijfde week. Met de prachtige single. Ship to wreck. Florence in de machine op nummer 13 hier in de Euro Breakdown. Zie je of hem zonder bij We zijn bij me bij je. En dan zullen we de top 3 gaan vertellen. Maar straks nog eerst de top 40 van Nederland. Don't touch the sleeping kills day. Best Red and a... Can't help but pull the ear middag tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder je taste is still the bane of some and some won't even look back at this wasted moment's start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 to you babe, dude walk and make it a taste in the pain, now be seeing someone and straight Don't even look back at this wasted moment's car If you're hard to aid, but it used to be Use so not to blame, you should be treated what watched as well as you can see Stop the game featuring Broken Back met de single Riva. Deze week op uh, nummer 12. De tweede week dat ze in de lijst staan. Vorige week zondag nog op uh, 25. Star like nee, het is... nee, het is een heel andere radiosus. Ik moet hem steeds een keertje eraf knippen. Nou, een heel andere radiosus toe dan. Ja, de collega's van Radio 538 die presenteren natuurlijk iedere week op vrijdag as we speak de Nederlandse top 40. En omdat ik bezig ben met de Europese top 40 neem ik hem even met je door hoe het in Nederland er nou precies uitziet. Op nummer 40 vinden we You Know You Like It van DJ Snake. Excel on my way vinden op de 39e plek, plek. Lil Klein en Ronnie Flex met Zeg dat niet op de 38e plek. Thinking Out Loud winnen we op de 35e plek. En uh, ik sla er een keer over. Eva Simons met Policeman, nieuw binnengekomen op de 36e plek. Kensington met Riddles, winnen we op de 31e. En Roman Schultz samen met Aalsi uh, met Headlights. Die vinden we op de 30e plek in de Nederlandse top 40. James B, ja, de James B, Hot River... staat nog in de Nederlandse top 40 op 29 One Last Time van Ariane Grande, vinden we dan op 21. Lunch Money Lewis met Bills, vinden we op 20. Armin van Buuren samen met uh, Mr. Props, een heel mooi nummer overigens. Another You op 19. Jess Glynn, Hold My Hand, vinden we op de 18e plek. Ellie Goulding dan, Love Me Like You Do, op, vinden we op de 14e. Kygo samen met Conrad Firestone vinden we op de tiende plek with Jason Rulo, One to One Me vinden we op de negende plek en de plek is voor Rihanna Kanye West and Paul McCartney, 4 5 seconds nummer 7 is in handen van Lost Frequencies Are You With Me Omi oh, me, met cheerleader in Felix Zand remix natuurlijk, uh, vinden we op de zesde plek en Kygo, alweer Kygo ja alweer Kygo, maar dan met Parson James het Holder Show dan vinden we op de vijfde plek Vierde plek in handen voor uh, King Gears and Years. Uh, derde plek, Whiskey samen met Charlie Pat. See you again. Tweede plek is uh, net zoals vorige week uh, voor Meeje Lezer, DJ Snake samen met uh, Meu. Uh, met Lilan. En op de eerste plek, ja, hoe kan het ook anders? Voor de derde week op rij, Parijs van Kenny B. De, de Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar. Bel Door met de Europese lijst hier op CFM Zandvoort. En gaan we doen met nummer 9: Met Don't worry, samen met Ray Dalton. Het is al vaker gezegd Madcon echt een uh, eigen sound zit hier gewoon in. Nog kennen van onder andere Bagging. Van een uh, behoorlijke tijd terug, weer. Het is een tijdje stil geweest met ze, maar ze zijn weer terug. Gelukkig. Vorige week vonden ze nog op de 17e plek. Deze week, dus op de 9e plek. Meteen ook hun hoogste positie in de vijfde week dat ze in de lijst staan. Madcon met, met uh, Don't Worry samen met uh, Ray Dolphin. Die ken ik weer ergens van. We gaan weer overschakelen met Studio 13. Daar zit uh, Sander nog steeds op zijn troon. En dan zal we weer het uh, lijstje door gaan nemen. Sander lijstje, uh, ga je gang. Veel no. plezier. Gaat no. het lukken? Ja, dat gaat lukken. Jij zeker weten? Ja. Oké, okay, ga je gang. Nou, nummer... Met wat ga je beginnen? Met 18. Oh, met 18. Ja. Nou, nummer Wie is 18? dat? Ja, dat ga ik vertellen. Oké. Okay. Nou op nummer 18 vorige week stond hij op 18 en de hoogste notering is 18. Hoodie Allen futuring etje way met Alabama. En dan zes weken in de lijst op nummer 17. and Trainor met Dear Future Husband. Oh, oh heb ik die niet gedraaid. Oh die is zo gestegen deze week van 13 ja. naar, naar 17. Zonde. Ja gemiste kans. Volgende week weer een kans. Juist. En dan twee weken in de lijst op nummer 16. Fifth Harmony met Kid Ink met Wordix. Op nummer 15, Martin Garrix featuring Asje met Don't Look Down. En op vier weken in de lijst op nummer 14, Robin Schulz featuring Elsie met Headlines. Op nummer 13 al 5 weken in de lijst, vorige week stond je 14, Florence en de Machine met Ship to wreck En op nummer 12 al 2 weken in de lijst, Flink Garden met Riva. En op nummer 11, hoogste notering is 7, Stella Sue met Reason. En dan nummer 10, David Greta, featuring Emily Sandee met What I Did for Love. En we hebben hem net gehoord, al vijf weken in de lijst op nummer 9, Met Gun, Featuring, Met Gun, Met Don't Worry. Is het Met uh... Gun of Met Gun? Met Gun. Met Gun. Oh, Met Gun, oké. Ja, was je er Ja, ik was er al. Ja, hey, oké, okay, tof, helemaal goed. De Euro Breakdown of Vega Breakdown, op vrijdag. Niet betrouwbaar maar wel origineel dan gaan wij uh, keurig verder met de zesde in de lijst is een ander van de rozen is de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 De met de night op nummer 6 deze week in de Euro Breakdown. Ze staan er ondertussen alweer 16 weken in. vierde plek hebben ze uitgezien. Maar vorige week en deze week dus de zesde plek. Met de prachtige single de night. Sander uh, was net uh, zo afgeleid door uh, uh, Madcom dat hij uh, twee heeft overgeslagen. Op 8 vonden we natuurlijk uh, Ellie Golding met uh, Love Me Like You Do. Blijven zitten deze week. En ze heeft ooit uh, de nummer 1 uh, positie uh, gehaald. 12 weken lang in de lijst. Wie ook 12 weken lang in de lijst is, is uh, Last Frequencies. Are you with me? Vorige week uh, stonden ze nog op de derde plek. Die week daarvoor op de tweede plek. Maar nu dus op de zevende plek. In uh, nummer 6 worden hier net uh, Avici's met The Nights. Nummer 5 staat er 16 uh, weken in, net zoals Avici. ...tegelijkertijd binnengekomen. Ik vind dat ze een beetje gaan clusteren. Een beetje klietjesvorming. Uh, Heb ik het over uh, Rihanna? Nee, uh, Kelly Clarkson met uh, Heartbeat sang En op nummer vier, daar gaan wij straks naar luisteren. Dat is de snelste stijger van deze week. Maar dat komt straks. Eerst ga ik het met Sander over uh, leuke dingen hebben. Wat er allemaal uh, is gebeurd en wat niet. Heb jij nog wat leuks te vertellen, Sander? Heb je nog een plaat uitgezocht eigenlijk, Zit ik opeens te bedenken. Nee. nee. Nee? Een beetje druk gehad. Ja. Ja, ja dat mag. Niks mis mee. Want is, uh, uh, ja, als je kijkt naar... Uh... Even voor de intimie hier uh, binnen zie je FM die uh, zitten te luisteren. Kijk even boven in de studio in de technische ruimte. Wat een verschil zeg. Maar goed, dat hoort erbij. We zijn hard aan het werk en uh, Sander doet er gelukkig mee. Uh, Steve Ayoki. Ja, wie kent hem niet? Steve Ayoki heeft een, uh, schorre stem bekend, uh, met een schorre stem bekendgemaakt... dat hij deze maand geopereerd gaat worden aan zijn stembanden. In de afgelopen 20 jaar heb ik mijn uh, stembanden vernield. En dat begon allemaal toen ik in een bandje speelde. En door uh, het schreeuwen zijn de stembanden nu onherstelbaar beschadigd. Ik heb geen keus dan een operatie te ondergaan. Al dus de getergerde DJ... Ayoki was al een tijdje op de hoogte van de situatie, maar hij stelde het steeds uit. Op zijn Facebookpagina liet hij de afbeeldingen zien van zijn stimbanden met de beschadigingen. De DJ moet de komende periode zijn shows gaan annuleren... en zal daardoor eind van de maand ook niet op Imperium draaien. Nou, je kent hem, Steve Yoki, samen met Will Will.i.m bijvoorbeeld van Born to Get Wild, van dat nummer. Mocht je hem niet kennen, zoek hem gewoon even op. Ah, dit is leuk. Tijdens de Richard Proms zijn de Jacksons... Ja, de Jacksons. Echt waar, ja, echt waar. Met Michael? Nou, ik denk het niet. Uh, de Jacksons zijn dan de belangrijkste act. Uh, de Proms, die in september wordt georganiseerd in Londense Hyde Park... zijn uh, muzikale concerten waarbij klassieke muziek en pop elkaar ontmoeke, ontmoeten. Jackie, Tito, Jermaine en Marlon zullen op het concert hun grootste hits gaan spelen... En wie de, belangrijkste, wie de belangrijkste ex zal zijn bij de Nederlandse Night of the Proms... eind november in Ahoy, Rotterdam, is nog niet bekend. Zodra dat uh, bekend wordt, dan uh, zal ik het mededelen met jullie. Zullen we gewoon gaan luisteren naar de nummer 4... Uh, de snelste tijger uh, van deze week? Lunch Money Lewis is dat. Met zijn prachtige single Bills. Vorige week dus nog op de 24e plek. Deze week op de 24e uh, plek. Twee weken pas in de lijst, Lunch money Lewis met Bills. Als je nou helemaal geen geld meer hebt en helemaal de put zit, zet dan gewoon dit nummer op. Je wordt er gewoon vrolijk van, Althans, ik wil. Lance Money Lewis met Bill. Nummer 4 deze week in de Euro Breakdown. De snelste stijger. blazen bestegen maar liefst. En als het zo snel van 24 naar 4 gaat, dan ben ik benieuwd uh, wanneer die in de top 3 komt. Luister dan gewoon weer volgende week uh, tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Eerst gaan we luisteren naar hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Voordat we gaan beginnen met nummer 3. De top 3 van deze week. Nummer 2.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 Vorige week, Last Frequency. It's Are You With Me? Twee major laser. En dit is uh, nummer 1 van vorige week, Liz Khalifa. Euro Breakdown of vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, dan ben ik toch wel benieuwd wat de nummer 3 is deze week. Carly Ray Jepsen. I really like you. Vorige week nog op de 7. Thuis lekker op het uh, balkon zit met deze top 3 van deze week. Zonnetje begint te schijnen buiten en uh, nou, ik mag wel zeggen, het is wel een van de uh, lekkerste nummers uh, in de lijst van dit moment. Carly Rae Jepsen, I really like you, vinden we op uh, nummer 3 deze week in de nieuwe breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. En dan, ja, zal het wat gebeurd zijn uh, met de nummers 2 en nummers 1. Gaan we zo achterkomen over kleine 15 seconden, kijk even op uh, zivamtrevilife.nl zie je dat de hele studio zit uh, mee te bleren met dit prachtige nummer van Carly Ray Jepsen. Kijk of het ook gaat gebeuren met de nummer 2 van deze week, dat is Major Laser DJ Snake samen met meu met Linan. But then I will DJ Laser, DJ Snake featuring me met Luna deze week op tweede plek in de Euro Breakdown. Zeven weken staan ze er al in. En ik moet zeggen dat top 4 zelfs wel eigenlijk een hele jonge top 4 is deze week. Houser de die staat, dat is dit nummer is zeven weken pas. En als ik kijk naar andere top 3's die ik eerder heb gehad, zijn allemaal 10 weken plus. Hele jonge top 3 dus. En de oplettende luisteraar die uh, weet natuurlijk uh, wat op nummer 1 staat deze week. Nou je hoort hem al Wiskaliva samen met uh, Charlie Putt, met de prachtige See You Again. Nummer 1 deze week, net zoals vorige week, en vier weken in de lijst. It's been a long day, without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come along.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 ...staat hij op uh, nummer 4 geloof ik. Maar uh, in de rest van Europa alles bij me geteld, vind hem gewoon op de eerste plek. Wiskaliva Charlie Pats. met When I See You Again. 25ste jaargang aflevering 20 gemaakt als vandaag 15 mei 2015... Deze week hadden we 12 stijgers, 8 zittenblijvers, 15 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Lunch Money Lewis was de snelste stijger. en Mark Runs en met Updown Funk was de snelste daler. Helaas hebben we een paar nummers de lijst niet gehaald. Wil je weten welke dat was? Luister dan morgen tussen uh, 7 en 9. Wordt die gehaald. Ik bedank Sander voor zijn tomeloze inzet. Ja, graag gedaan. En ik zeg uh, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doei! Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het?